Inmiddels is er een nieuwe eigenaar, die is begonnen met een grote renovatie. Omdat er nog wordt gebouwd, mogen er maximaal 800 mensen tegelijkertijd op de pier. Het weer is droog met in het oosten nog wat wolkenvelden. Vanuit het westen wordt het vrij zonnig vandaag, bij maximaal van 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Ja, domino en we zijn weer terug met walking En dat heeft natuurlijk te maken met de man die voor de 25e keer de Vierdaagse gaat lopen. Kees Metters. Kees, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Kees, 25 jaar, jongen, jongen, jongen. Niet aaneengesloten, begreep ik net even uit het ja, gesprek. Ja, dat klopt. Ik ben gestart in 1969. Toen werkte ik bij de politie in Haarlem. Haarlem. En uh, daar werd je gevraagd om mee te doen, omdat ze daar dan een, uh, een groep formeerden en uh, die was nodig. De politie moest zich Heet het bij de politie ook een peloton? Uh? Pelotons heb je ook, want het was in die periode wel militaristisch. Ja, ja. Een groep ja hè, met is klein, ja. hè? tien mensen plus een commandant. En dan, uh, dus wij kenden ook vanuit de mobiele eenheid wel uh, ja, toch het militaire karakter, wat er zeker in die tijd ja. nog in zat. Ja, ja, ja. ja, dus ja, ja. militaire leest geschoeid. En uh, dat betekende bijvoorbeeld ook, ik ging mee, ik was uh, uh, in die periode uh, heel jong, <laughs> <tussen, tussen allerlei oude kanaren en rare lopers en zo. En dan kom je in, uh, in uh, Nijmegen terecht, voor die tijd overigens moest je trainen, behoorlijk trainen, uh, wat je verplicht ook om een flink aantal kilometers te maken. Uitvallen was niet toegestaan, daarom moest je trainen. Ja. Je uitvallen deed men niet bij de politie in die periode, <tineers> zeker niet, nu ook niet, overigens. is de eer een beetje verhaal. Ja. Zijn dat die mensen die ik zo s'avonds door Bloemendaal overveen zag oefenen? Sluipen, ja. Ja, dat klopt. Je komt ze overal tegen. Ja. Ja. Eh. En in die periode gingen we vooral naar de waardleiding Duinen, die ja. kende ik dus wel door en door daardoor, tot de Silik, tot de Noordwijk. Ik heb ook de cafés daar wel. Uh, <laughs> ja, onveilig <tuurlijk>. gemaakt. <laughs> en de rustplaatsen. Uh, dus we maakten veel kilometers. En zo kwam ik in, op een gegeven moment, nadat je voldeed aan die trainingstochten in Nijmegen terecht en uh, dat was wel een heel andere periode, omdat er toen in die tijd deden er 12.000 wow. mensen aan mee, ja, 12.000, ja, 12 wow. 12 ja. yeah. maar uh, als je nu kijkt schrijven er 48.000 mensen in of 54.000 en mogen er dus 46.000 meedoen. Dus tijd is yeah. een mega spektakel voor de maar ja. ik ben in ieder geval heel klein begonnen Binnen die politie en zo uh, in uh, 1969. Ja, en je bent er een tijdje mee gestopt? Ja, ik ben uh, gestopt in een periode. Uh, ik heb het twee keer gedaan in ja. 1976. Ja. Uh, nou, een gezin, uh, werk kreeg voorrang, ja. ja. uh, ja. voorrang en zo. Ja. En ik ben uh, op een gegeven moment dat ik weer ging kijken, ook uh, bij de politie. Ja. Ben ik in 1993, toen uh, was de politie samengevoegd tot Kennemerland, ben ik weer ingestapt. Ja. En uh, ben ik weer gaan lopen tot, eigenlijk het, uh, tot dit jaar. En dan wordt het 25 jaar. En, ja. en nog steeds van de politie? Of oh, individueel? individueel? Individueel, maar omdat je bij de politie gewerkt hebt, dus uh, kun je ja. gebruik maken van faciliteiten. En de politie heeft altijd gebruik gemaakt van scholen. Nijmegen is een scholenstad. En dan sliepen we in een gymnastieklokaal. Een ja. ja. uh, matje meenemen. Een, een en een stoeltje stonden daar was het over ook in het begin. En uh, tegenwoordig, de laatste twee jaar, zijn we bij een sportclub, een sportvereniging. Uh, okay. Dus we gebruiken in een kleedkamer om te slapen. Natuurlijk, ja, dat is ook een bar, dat is ook wel prettig. Ja ja, ja, ja, ja. En daar zijn we tegenwoordig, dan ja. en, Maar dan loop je individueel of nog met oud-collega's? met oud-collega's. Ja, ja. Of met een broer van mij, die is al actief ja. bij de politie. Ja, jullie zijn bekend als, ja. <laughs> als paar hier in Zand. Ik ja. zie jullie heel vaak samen wandelen. Ja, dat klopt. Een ja. oudste heeft overigens ook gelopen, en drie jongens. Uh, tijdens ja. alle drie gemeld bij de politie. Ja. Eén ja. werd er nog, andere twee gepistreerd. Ja, ja. En uh, ja, mijn broer gaat mee dus. Nog een uh, andere collega die... Uh, uh... Uh, en dan nog iemand die werkt bij de parkeergarage. Ja. Die beheert van parkeergarages anders oh, ook voor zand, voor de loop van de ook van de Haan. Ja. Dus we gaan met ze vieren. Trekken wij elke dag wel lekker op. En starten we om vijf uur of om zes uur in de ochtend ja. ja, ja. Nee, ik weet uh, van mijn tijd binnen het CDA dat er een nieuwsbrief rondgebracht moest worden in het Bentveld. Dat uh, is geen probleem, dat doet Kees. <laughs> die wandelt graag, dus die brengt de nieuwsbrief wel rond. <laughs> ja, leuk. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus jullie zijn echte wandelers. Ook buiten de vierdaagse. Ja, ja een echte bandelaars. Ik heb ook uh, geprobeerd. Uh, overigens ben ik nog van plan uh, om naar Santiago te gaan. Daar komt Oh, de Die Belgen wil je Emschotten. nog een keer lopen? Ja, eigenlijk ja. wel. Ik ben wel gestart. Ook met uh, een paar jongens. Ja. Uh, in dit geval ook uh, kameraden van mijn werk. En uh, we zijn gestart hier in Zandvoort. Dan ga je naar Haring toe. Dat is ja. een officiële startplaats. Ja. Oosterstokwestiehuis, uh -huh. Hagenstraat. En we zijn terechtgekomen in Frankrijk, Noord-Frankrijk. Okay. We gingen in die weekenden, want we werkten. En uh, in die weekenden, als we niet werkten, of we tussendoor een paar dagen vrij hadden, ja. hebben we dus dat gelopen. En eigenlijk moet ik dus nu van Noord-Frankrijk nog helemaal naar Zuid-Frankrijk. Ja, ik... no door Noord-Spanje heen. Noord oh, dat mag ja. je in etappes doen? Ja, het maakt niet uit. Je mag ook een fiets doen, overigens. Nou, ja, je kan het. Oké, okay. uh, ja, ja, ja, ja. En uh, ja, later... Uh, ja, ik moet, ik moet er wel echt tijd van vrijmaken. Het laatste ja. stuk van saint Pierre de in Zuid-Frankrijk naar Spanje toe, is alleen al 775 kilometer. Ja. Dus als je 30 op een dag loopt, ben je 25 dagen kwijt. Ja, ja je ja, een bent een kwijt. De ja. Ja. Ja. Dus ben je ben weer een maand kwijt voor ja. dat stuk alleen. Maar. Ja, en ja. Ja, de benen nog niet. Ben je ook... Ja, je ziet ook in documentaires en zo, mensen die starten in Zuid-Frankrijk of, of ja. Noord-Spanje ja. ja. en vanaf daar gaan lopen. Ja. Ja. ja, de boel wordt ook wel een beetje je doet op zijn eigen manier. Mensen lopen 100 kilometer het laatste stukje. Het laatste stukje alleen, ja. ja. Ja. Ja, ja, ja. Goed, dat moet iedereen zelf. Ja, dat doen. is zo. Ja. De bedoeling is eigenlijk dat, dat je het vanuit je woonplaats doet. Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja, ja. Nou in ja, in ieder geval, iedereen die je daarover spreekt, vindt het een geweldige ervaring. Ja. Op, op een hele speciale manier. Ja. Ja. Nou, en niet alleen fysiek, maar ook geestelijk. Ja, ja vaak is het een, heeft ja. het een reden. Oké, okay, maar dat is... Dat zit overigens ook in Nijmegen. In, ja, ja. ja, ja. Ja, dat, uh, het is ook een ongelofelijke happening geworden op het moment. Anderhalf ja. miljoen mensen die komen, 46.000 die starten. Als je s morgens dus morgens nagaat en je wil bij de start kijken wat er gebeurt. Studenten, volop, volop uh, muziek al aanwezig. Dan start je vanaf vier uur de groepen tot half negen. Dus 4,5 uur één beweging van mensen die starten. voor verschillende afstanden, vanaf dezelfde ja. locatie. Uh, dat is dus 4,5 uur gaan zitten voor mensen die langskomen. Dus je kunt de hele dag langs de route, die heel gezellig is, waar ja. eigenlijk voor alles gebeurt door die mooie plaatsen, die omgeving. Dan kun je de hele dag zitten. Ja. Mensen maken dus ook in de een uitje van een feest. Van, het zijn feesten. Het is feesten. Nou ja. ja. je start in groepen? Word je ingedeeld door de organisatie dan? Ja. Je wordt ingedeeld. De 50 kilometer, dat is de langste afstand, die ja? start om 4 uur. Mm -hmm. En de 40 kilometer, wat uh, wij doen, uh, die starten tussen om 5 uur, één deel, en de volgende groep om 6 uur. Maar als je nou om 4 uur zou starten, kun je gewoon uh, bij de start verschijnen zeggen: En nu ga ik lopen, of moet je even wachten totdat nee, jouw groep strak, aan de beurt is? Het is wel strak gedisciplineerd. Hè? Het is natuurlijk ook qua veiligheid hè, is het een enorme klus. Zoveel ja. de mensen op een route, er kan van alles gebeuren. Dus je moet het wel regelen, dat doen ze daarvoor strak. Je bent uh, je krijgt een polsbandje om, Je wordt weggeschoten ja. en dan op een bepaalde tijd dat je mag starten. Anders worden er grote bende. Dus ja, dat kan ook begin niet. Ja. Vier uur. Toen ja. Op vroeg beginnen en vroeg eindigen. Ja. Ja. Nou, want het wordt hier warm, hè? Ja. Hebben ze vroeg, voorspeld, je zegt, hè? Zegt, ja? ja. Ja. Je kan er vrij goed tegen. En, ja. Ja, ja. Je loopt graag met warmte. Ja. Ja. ja. Wege krijg je problemen. Kun je problemen krijgen met spieren? Ja. Mm, mm -hmm. veel afkoeling. Met ja. In de blaren en zo. Dus uh, warmte is niet te warm of niet te geven, nee, nee. Maar warmte is uh, plezierig. Ja. zoals vandaag. Is stad, mooi. Prachtige dag eigenlijk. Is ja, mooi wandelen. Wandel, ja. Ja. ja, dat is, het gewel het is een geweldige wandeldag. Ja, ja. Kees, zingen jullie ook tijdens het wandelen? Soldaten ja. doen dat. Ja, ja. Het is uh, iets minder geworden, maar uh, er is... Wij, we, wij hebben gezongen. Uh, wij hebben er altijd boekjes voor gemaakt. Er zijn, zijn boekjes... En daar staan een 80 tot 100 verschillende liedjes in. Nee. En die helpen je vooral. In de, uh, dat ik 50 kilometer liep. en dan s morgens om 5 uur, 6 uur. dan loop je door die velden in die kleine buitengebieden. Kijk, ja. in Wieg is het leuk. en in Elst is het ook leuk. Maar als je tussen de Bieten loopt. is het graag. weinig afleiding, natuurlijk. En dan hier ja. nog in die tijd. Uh, je ziet nauwelijks mensen en zo. Ja, dan ga je zingen met elkaar. En daarvoor zijn boekjes gemaakt. Alle uh, vast iemand die het maakte. We hebben de voorzanger, voorzangers. En daar werden alle liedjes gezongen die je eigenlijk maar kunt, kunt bedenken. Het is een hele wisselende operie. En ja. met name uh, tijdens die tijd deden we dat. En daartussendoor vind je op de route natuurlijk heel veel muziek. Maar ja. vooral voor die tijden dat je het lastig hebt. Ja. Dat breng je, wat dat je toch weer. Ja, ja, ja. Een boost moet krijgen. Ja. We dat. Uh, ook het tempo een beetje erin houden natuurlijk. Als je zingt op de maat van de muziek. Ja, Marks, Marks. Je, kunt lekker, je kunt wel lekker doorlopen. Overigens ja, ja. Dus ja het, het is natuurlijk ook teambuilding hè. Je bent er ook voor elkaar. Als je ja. erop ja. gaat, ja. dan uh, is het een trechte oefening. Niet voor niets. Ook een militaire, uh, militaire uh, leesgescoeite. Voor militaire geld. Dat ze natuurlijk op de mate moeten letten. Ja. Iemand die het moeilijk heeft, moet je erheen er zien te krijgen. Ja. Dan moet je moet in de ja. gaten hebben dat die het moeilijk heeft. Ja. En dan dat betekent dat je iemand dan de riem vasthoudt, tussen je in uh, meeneemt. Uh, en probeert uh, over de finish te ja. krijgen. Dus er zit ook heel veel. Wat groepen betreft, dat geldt voor de politie en de ja, kerk, ja. ook veel teambeeldingen. Ja, ja, ja en, uh, dat is waar. Uh, uh, jij bent nu een ervaren loper, ook jij hebt nog wel eens een dip. Ik heb jaar valt... als een moeilijk moment gehad, over ja. het algemeen valt het mee, maar het is geen beeldblasuur, is dus niet prettig. Het nee. een van de vervelendste dingen. Laar is niet zo erg, nou, het ziet er niet leuk uit. Nou, het loopt niet lekker hoor, nee, moet nou ik niet, zeggen. Nee. nee. nee. <laughs> oh, ja, ik heb natuurlijk de van de andere gezien ook zelf alles gehad, niet zoveel. Maar geen zijn geen dus pijnlijk voor. Ja, ja, ja dat kun je, je niet meer. Van ja. Krijgen. Ja. Dat heb ik één keer gehad. En ik ben echt over die fines geholpen door mijn maten die me meedroegen. Dat, dat was niet leuk. Nee, nee. Ik, ik, ik, ik zie hier een boekje voor me liggen. Uh, foto's erop, leuk gemaakt. Dat maken jullie zelf, hè? die boekjes. Ja, dat is een eigen weer door ja. een van die jongens gemaakt. Uh, wat ja. En een foto uit 1977, zo was het. En 2004 is dan ook alweer lang geleden, maar wat een verschil zit tussen in uniformen en... en... Ja, loop je trouwens ja. nog in uniform? Uh, uh, nee, uh, nee, met z'n vieren niet. Nee. nee. nee. Omdat nee. jullie oud zijn. Nee, Ik ken land, want uh, ja. er loopt een groep van... Uh, 20 man loopt de kilometer in uniform, die zijn ja. ook uh, daar gehuisvest. En eentje een groep van 50 kilometer met 15 mensen. Ja. En die starten dus eerder. Wij lopen niet in uniform met z'n de rest wel. Ja. Ja. Ja. Maar er zit een groot verschil in, in die tijd. Want, uh, ja. Ja. Ik kan me herinneren dat ik dus bij de politie kwam en ik had vrijstelling van militaire dienst. Uh, ik was niet gerend om uh, te masseren, maar dat heb ik daar geleerd. Want in die periode moest je dus echt ook in de maand blijven. Tijdens de training zelf. Uh, <laughs> yes, dat, yes, dat yeah. verschil heb ik yeah. meegemaakt toen ik in 92 terugkwam. Yeah. Uh, dat het allemaal veel vrijer, je loopt even goed goed yeah. de voor, maar het gaat losser. Yeah. Uh, het is gemakkelijker geworden. Uh, uh, het gaat ook niet meer om de eerste binnen te zijn en die topprestatie te leveren. Het is sowieso een topprestatie. Ja, ja zeker, absoluut. Weten, zeker weten. Ja. Maar het hoeft niet als eerste ja, meer. In ja, die nee. periode wilde je altijd de ja. beste zijn. In ieder geval. Ja. En heel strak in het gelid. Strak in het gelid. Ja. Ja, en, ja, Kees, ik weet daar niets van, maar zoals op een politieopleiding exerceer je daar ook? Ja, ik heb het geleerd. Maar dat, ja. dat, dat, het ik, wat dat betreft hebben militairen het makkelijk. Ja, die, ja ik heb het geleerd en natuurlijk ook... Uh, uh, defileren, want ja, het laatste uh, kom je binnen in het defilé. Dat je mm -hmm. 6 kilometer voordat je naar Nijmegen binnenkomt. Mm -hmm komt de muziek, het politiek orkest komt ervoor lopen. Okay. En dan kom je in de, in de maat en met je, met je nette koffie en met je ja. wel, echt zwaar, want dan moet je ja. een ja. kilometer, ja, ja. dat is een heel eind, vijf kilometer ja. dan, Nijmegen binnen, in de warmte, ja. ja. en dan in de maat met die muziek, met een bloemetje en dan naar links of naar rechts naar uh, het publiek kijken, tegen de je voor en zo, dat ja. was wel even. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, je hebt nu de vrije keus, uh, hoe je je kleed, wat voor schoeisel je gebruikt als uh, politieman? Had je voorgeschreven schoeisel en, en, en kleding? Okay. Niet zoals soldaten met die kistjes, de zware kistjes. Alhoewel die heerlijk kunnen lopen, hoor. overigens. Dat is zo wisselend als wat. Er zijn mensen die komen op de televisie ook klompen. Ja, met blote voeten. Blote voeten zelfs ook. Ja, je moet het zelf ervaren. Dat is natuurlijk een hele andere industrie. Ja, ja. ja. Ja, ja, voor militairen geldt, tenminste voor mij destijds, eenheid van tenue. Hè? Ja, absoluut. Dat hebben wij dus ook gehad. En dat betekent maar niet dat we allemaal een laag of een hoge schoen hebben. Hij we moest wel zwart zijn. oké. Ja, ja. Stevige schoenen. Vaak ook politie schoenen nog. Ja. Niet de de waar waar ja. wandel jij nu op? Zijn de speciale wandelschoenen? Ik heb, Wandels, een, wandelschoen. Wandelschoen? Ik heb een wandelschoen die je voor de vijfde keer gebruikt. Ja. Een, logo, een lage schoen. Een lage schoen. Een lage schoen. Ja. Ja, ja. Daar is je voet aan gewend. En nou ja, je moet kiezen. Het kan te zwaar zijn. Uh, een gimp lijkt me. Ook niet echt lekker voor om 50 kilometer op te lopen. Nee, maar daarom, ja, je kijkt natuurlijk om je heen. En dan zie je soms mensen met klom klompjes ja. natuurlijk. Ja, dat is ongelooflijk, ja, hè? Ja, ja, ongelofelijk. Ja, ja, ja, ja. Die beweging alleen al, daar moet ik dus niet aan denken. Nee, daar kan ik me echt iets bij voorstellen, dat, dat je dat en, niet doet. En, je ja. hebt nu getraind, oh sorry. Ja, ik wou vragen, ja, hoe even. lang Kees, doe je over? Uh, uh, altijd dezelfde tijd of ligt dat eraan? Uh, nou, je loopt een gemiddelde, want uh, zeker als je met de groep loopt, dan ga je op gemiddelde uit. Ja. Dan heb je vaste rustplaatsen, dan loop je 6 kilometer in duur. tussen de 5 en 7 kilometer. Dus de snelste gaan 7 kilometer. En wat uh, langzamer, vijf kilometer. Wij doen er een zes kilometer over in. Okay. Dus zes en een half uur op een dag wandelen. Ja. Dan is het drie keer rusten. Ja. En uh, zorg dat je goed eet, goed drinkt. Dan krijg je ook dus je verzorging. Als je blaren hebt, dat is het voordeel van het lopen in het groep. Ja. Dat voordeel hebben we niet, maar we hebben nu een heel ander voordeel. en Dat is dat we heerlijk ontspannen de laatste jaren nu. Uh, veel mensen ontmoeten aan de kant. Het is heel gezellig. Uh, je kunt lekker ergens gaan zitten. Leuke cafés, leuke gelegenheden. En uh, wij zijn helemaal vrij om te doen te laten wat we willen. Dus ja. wij komen nu, ik was een beetje laat hier, ook zo vijf minuten voor de sluiting. Voor vijf uur binnen. Omdat het onderweg heel gezellig is. En we nemen er tijd voor. Vanaf morgens vroeger de dag op. zien we veel bekenden. Ja. En ik denk dat jullie ook wel uh, heel veel mensen kennen, natuurlijk, na die 25 jaar die meelopen, zeg maar eigenlijk. Ja? Ook, dat, ook Kom je ook dat. die ook tegen? Ja, het uh, ja. staat natuurlijk in het begin vooral in je werksituatie. Ja. Nou. Den Haag, Amsterdam, uh, nou. Rotterdam en zo. Maar uh, uh, je ziet heel veel bekenden waar je leuke contact mee op gebouwd hebt. En Zandvoort is ook, overigens, hè? Want ja, ik zit hier eigenlijk als één Zandvoort, maar. Er zijn er meer, hè? Ik ben geweest om er echt meer uit te nodigen. Ik Denk bijvoorbeeld aan Bob Gansner, hè, en die wil ik eigenlijk wel sterk te wensen. Want die kan niet meer mee natuurlijk. Hè. Die loopt wordt heel, heel slecht, maar ja. die doet altijd mee. Met zijn hoed, die doet Zijn grote ja, die hij ja, ja, altijd ja, ja. oppakt. Ja, ja, ja. ja, Bob die doet mee. Uh, uh, de dames Kok, uh, Alblas en zo, die uh, Zandvoort met vier, vier winnen, die komen oh. daar elk jaar. Een van heiligenberg vandaag aan de straat. Nou, Kerkman, dus er zijn veel meer zandwoorden. Dus, uh, ik zit hier dan als een zand. Jij bent de ja. vertegenwoordiging van. van... <laughs> en die anderen dan ook. Veel <laughs> succes, mensen die komen onderweg al tegen. Uh, <laughs> ja. Ja. Uh, ik weet niet of het al geval is. Uh, loop jij de grootste afstanden? Uh, nu 40 kilometer. 40, en de grootste is 50? 50 kilometer. Ja, ja, okay. Het werkt zo dat als je het jaar waarin je 50 wordt, mag je 40 kilometer lopen. Het jaar oh. waarin je 60 wordt, kun je naar de 40 kilometer gaan. Oh, oké. Okay. Okay. Of naar de 30, als je 60 wordt en naar de 50, 40 kilometer. 40, oké. Okay. nu loop je 40 okay. kilometer. Nou. Wanneer ga je starten? Dinsdagochtend. Dinsdagochtend. De starttijd is ook bekend om 6 uur. Om 6 oh, uur oh. ga je heen. Kees, bedankt voor uh, het enthousiaste verhaal. Ja. Het is uh, een leuk verhaal. Ja. ja, ik kan me voorstellen. Het is echt een ongelofelijke happening. Ja, als, ja uh, leuk. Het, uh, en uh, hoef je niet veel succes te wensen. Want je hebt er gewoon wel een hele hoop lol in. Uh, zie, kan je gezicht. Dat is de zin. beste motivatie. Ja. Ja. Oh, okay. is de beste motivatie. Bedankt in ieder geval ja, dat, uh, je je bedankt bedankt te dat je erover komt vertellen. dat je ons dat hebt willen vertellen. Oké, okay. goed. Ik hoop dat het niet te heet wordt. Maar we gaan in ieder geval met Toto naar Afrika. Oh, ...op het dak van de HEMA. Ja. Theo van der Laan zit hier. Ja. En die gaat er alles over vertellen. Ja, oh ja. wat ik weet. <laughs> nou, het is wat een mooie foto. Weet. Je staat boven op het dak van de HEMA. Ja. Ik, ja. Hier, hè? je bent daar... voor ons. met. Uh... We, hebben, we hebben een groene slag gemaakt. Inderdaad, mm -hmm. bij de HEMA. Dat klopt. We hebben we natuurlijk hebben dus een heel groot plat dak... Ja. En ik liep er al jaren uh, over na te denken hoe dat nou eens moest. En omdat dat nu wel actueel is hè, met uh, de verzetmolens uh, en. de energie. Uh, en energie ja. en noem ja. maar op. En um, ik heb een, een vriend die, die. is daar een bedrijf in begonnen. En samen hebben we vorig jaar dat plan uh, dus uh, gemaakt. Om, uh, om dit te doen. Dus er is nu 600 vierkante meter uh, aan panelen nigelen. En. Um, nou ja, wat wij dus doen is inderdaad uh, de stroom mee opwekken. En dat leveren we aan, uh, aan, aan onszelf. Maar ook aan omliggende panden. Oh, ook de omliggende? Ja, want ja, ja, okay. ja, uiteindelijk is het zo dat uh, uh, je krijgt uh, bijna 400 vol spanning op dat hele verhaal. En uh, uh, er komt echt wel behoorlijk stroom af. En dan kunnen we dus op dit moment uh, draaien er uh, zeven appartementen op. Uh, er draait uh, een winkel op. En er draait uh, nog een winkeltje op. Is dat dat hele rijtje, zeg maar, Echt, van de e hele. Nou nee, ik langs. leef er zelfs tot in de Poststraat. Oh ja? Poststraat 9 staat er ook op. Oh. Ja, het ja, is een totaal andere technologie dan. Ik heb in mijn vakantiehuis ook, daar heb ik vier vierkante meter en daar heb ja. ik 18 volt. Ja, en, ja. Uh, dit is ongelooflijk. Uh, uh, 3200 oh. watt. Maar daar kan ik wel mijn koelkast, mijn verlichting en al alles op draaien. Ja. Ja. Maar het is een heel andere technologie dan dit waarschijnlijk. Ja. Nou, het is zo dat ook dit is alweer oud. Oh, want ja? ja, als je het koopt, het is. Ja, nou ja, oud, dat is natuurlijk een beetje onzin. Maar dit gaat, gaat vreselijk snel. snel ja. Ja. Je, en dat is heel goed ook, want het rendement wordt steeds beter. Maar ja. ik, ik kon nu al uh, panelen kopen in Korea en zo. die nog een betere opbrengst gaven dan deze. Maar ja, we hadden deze gekocht. Deze zijn overigens Europees. We hebben voor Europees geko gekozen. Die waren niet goedkoper, maar, uh, dus duurder. Maar uh, omdat we een beetje. Ja, we, dat is een beetje uitvogen met het zout klimaat. Hè. Ja. kijk dat glas dat blijft wel goed, ja. maar eromheen zit aluminium en ja, ja, uh, ja, ja dat, is, dat, dat is dat is ja, even ja ik, ik las tot mijn verwondering dat er een jaar of zeven meegaan garandeerd en als ik hem koop dan krijg ik twintig jaar ja nou, kijk, het punt is... Wat, wat is het verschil met die, nou, dat je, soort panelen? Ik denk dat je... Uh, je hebt de technische en de economische levensduur. Oké. Okay. Ja, Daar ja, zit ja, het al. Overschrijf, nou periode. Ja, en ja, en, uh, um, ja de, dus in die zin kun je ook zeggen... Dat de economische levensduur is dan zo'n beetje zo rond die periode. En je hoopt natuurlijk dat ze wel langer meegaan. Ja. Dat ja. Dat en, en heb jij dat zelf bekostigd allemaal? Ja, ik heb het zelf uh, allemaal... Uh, de, Geen subsidie. Geen subsidie. stond er heel nee, teriest. Nee, nee, nee, nee, dat voelt tegen... Nou, ja. dat was me wel uh, door de leverancier voorgespiegeld... <laughs> En toen het puntje bij het paaltje kwam. Toen het bleek door. dat allemaal <laughs> erg tegen te vallen. Maar nou goed, kijk. We moeten een slag maken. Uh, ja. Ik denk dat, uh, dat uh, dit uh, voor heel Nederland. Of in ieder geval voor Zandvoort. Laten we het even klein houden. Uh, uh, een voorbeeld kan zijn. Er zijn genoeg daken. Ja. Ja. En als we nou maar met elkaar uh, die panelen mooi leren vinden. Want ze zijn natuurlijk niet altijd zo mooi op een pand. Maar ja, ik denk dat we er niet aan kunnen ontkomen. Dat we dus die panelen gaan krijgen. en Dan hoeven we eigenlijk in mijn opzicht, veel minder of geen molens in de zee te zetten. Nou ja, ik be bedoel maar. Ja? Bijna, bijna alle daken in Zandvoort die zo van zuidoost naar zuidwest liggen ja. zijn er geschikt voor. Ja. Ik heb, uh, dit is dus uh, zeg maar ongeveer de helft van het project wat we gaan ja. uiteindelijk nog gaan doen. Dat wordt gaan het wordt nog groter. Nog, ja. Maar dat is een ander dak en daar moet nog eerst allerlei constructies uh, moeten verstevigd worden. Dat is uh, ja. eigenlijk het magazijn nog daarachter van de HEMA. Dat ligt meer achter in de poststraat. Ja. Dat is ook 450 vierkante meter en dan gaan we toch nog wel 400 meter, denken we. Want jullie hebben een groot pand eigenlijk wel, hè? Ja, een groot wel, pand, ja, ja we ja. zitten daar, ja. Er loopt natuurlijk echt van het Raadheidsplein tot aan bijna het pand. En, en komt er nog meer bij? Bijvoorbeeld de, de bovenverdieping van de...? Nou, uh, de bovenverdieping van de Hema wordt we ook, krijgen we ook stroom ervan, hè, dus ja. die, die staat er ook op. Uh, ja, het, uh, eigenlijk, waar ik niet aan leef uh, is, uh, is uh, op dit moment aan uh, Far oud omdat dat natuurlijk stilstaat. Maar, uh, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ja, het leveren jullie aan Nuon uh, aan of Eneco uh, nou, het, rechtstreeks? Of? Ik, ik, uh, ik had zelf altijd moeite om te begrijpen hoe dat, dat duidelijk was. Maar ik, ik, ik, ik heb nu uh, een manier gevonden om het uit te leggen dat ik het zelf ook snap. Ja. Ja. Uh, je moet het zien als een. Je hebt een emmer water, en die wordt gevuld door. De, door door de ene kant, door de nuon, zal ik maar zeggen, ja. van deze wereld, die je leven. En wij hebben eigenlijk ook een buisje erop gezet. Ja. En omdat wij ook water in dat emmertje ja, ja, ja. heb je dus minder nodig van ja. nuon. Dat wordt heel goed bijgehouden. En uh, dat wordt dus verrekend. Zo kun je het best omschrijven. Ja. Want het is voor mensen heel moeilijk te begrijpen vaak hoe dat nou werkt. Ik zelf had het ook hoor, ik ja, begreep okay, het ja. niet. Uh, ja. Nou ja, je neemt stroom af. Ja. ja, en je levert. Ja. En uh, je hoopt dat je daar een, een gunstig uh, nou ja, dus, saldo uit haalt. Uh, je, je moet zo zien dat uh, dus, uh, een gebouw is, zeg maar die Emmer waterstroom, die Emmer die vol zit. En uh, je gebruikt dat. Dus dat stroomt. Maar je brengt nu zelf ook stroom in, waardoor je dus van de andere kant minder nodig hebt. Ja. En dat is eigenlijk waar ik het denk. En is dat wat de, want jij de HEMA. Is overal gelijk, zeg maar. Hè? Of mag jij zelf bepalen wat nee, je met je hema doet? Ik, uh, of ik moet je dat verantwoorden? Nou, als aan... het om de formule gaat, dan ja? kijken we natuurlijk altijd wat Amsterdam vindt. Ja? Want uh, daar zit het hoofdkantoor. Want de formule, jij ja, eigenlijk komt erop neer dat ik die huur. Daar ja. betaal ik voor. Ja. En de formule is dus niet van mij. Maar alles wat er verder achter de voordeur gebeurt, dat is natuurlijk wel van mij. Ja, en ik moet dan wel uh, rekening houden met, uh, met uh, de Maar ik bedoel, zonnepanelen mag, dat je, zelf, zelf. Dat mag je zelf betalen. Ja. Ja. Okay, dat ja. zegt niemand van het hoofdkantoor van Torhei dat uh... nee, nee, ik denk eigenlijk dat ze het ook wel leuk vinden. Want het is natuurlijk positief nieuws. Ja, want het kunnen anderen natuurlijk ook He, maar ja. doen. Ja. Het ja. ja alleen maar positief. Wij, zijn, wij leveren ja. wel zoveel stroom dat we aardig een groene slag hebben gemaakt. Ja. Ja, dus ja, dat ja, we zijn het wel een voorbeeld wel. van uh, Ja, vind ik wel. Ja, wel. Ik vind dat het ook veel meer moet gebeuren. Ja. Maar je moet wel even de centjes hebben. En dus we komen uit magere tijden. We hopen ja. dat het weer wat beter wordt. Ja, gaat het wordt. beter? Ja, het gaat wel beter. Hoe gaat het, ik toch wel het goed goed? Goed. met nou, Ik kan niet klagen over de HEMA en Zandvoort. Maar nee. dat komt meer omdat Zandvoort natuurlijk eigenlijk een eiland in de tuin is. Hè. Dus wij hebben onze mensen hier. En ja. dat is fijn. Maar in de rest van het land is het, uh, het detailhandel natuurlijk. Mensen hebben natuurlijk gewoon de centjes niet. Nee. Ja, het nee, grappig is, ik zit nog wel eens op kerkplein een kopje koffie te drinken. Ja. En dan zie ik dat zo bij jullie in. En ook op slechtere dagen is, is er toch druk. gestage ja. stroom van mensen die in en uit gaat. Ja. Nou ja, of wat ze kopen en wat, wat je omzet is, weet ik niet. Maar ik zie wel nee, er wordt, dat uh, de Nee, Zandvoort is een goede HEMA, ja. dat, absoluut waar. Het enige waar wij een beetje voelen. Want wij zijn natuurlijk de uitvinders van de zondagmiddagopening. Ja. Want dat doen we natuurlijk ja. al vanaf ja. 1990. Ja. En dat is nu het hele land open. En die merken we in Zandvoort, denk ik wel. Ja. Dat voelen we, denk ik wel. Dat ja, was het heel uniek, hè? Ja, ze kwamen vanuit de hele... hele uh, Nederland, de regio, ja, ja land. Ja, ja. Ik wou niet zeggen, als je even de, de, de seizoen invloeden vergeet. Hema Zand wat, heeft ook een regiofunctie, mag ik ja, ja. In ieder geval zo. Uh, Aardehout bentveld, Zand. Zeker, ja, zeker. Misschien Bloemendaal. Ja. Nou ja, goed, daar hebben we maar ook die nog eens nog. Nou, Bloemendaal dan niet, Heemsteden wel. Heemsteden ja. Haarlem heeft de verschillende en zo. Als je dus kijkt tussen Haarlem en Leiden... Uh, was heel goed, want die is ook voor mij. Uh, uh, de eerste. Tussen Arnhem en Leiden, de eerste HEMA. Ja. En nu zitten er bijna twintig HEMA's tussen Arnhem en Leiden. Zo. Van Noordwijk en Hout ja, tot... Nou, dus, ja. Zeg, en, uh, hebben ja. jullie de behoefte om, om te uit te breiden? Of is de HEMA nee. nu groot genoeg? De HEMA is, uh, is uh, groot, groot genoeg. genoeg. Ja, ja, ja. Dus ik, op... ik denk eerder, dat, uh, dat geldt niet voor de HEMA in Zandvoort zozeer... maar dat het eigenlijk wel nog wat kleiner zou kunnen zijn. Kleiner? Ja. ja. Ja, een heleboel dingen kopen mensen tegenwoordig op via andere kanalen. Ja, ja, dus dan kun je een beetje ja. krimpen, zeg maar. Ja, dat is niet leuk, maar uh, dat zou wel kunnen gebeuren. Okay. Ja. Ja, ja. Want het is toch best wel een vrij grote, grote hema. Nou, wij zijn een standaard hema. We zijn wel een standaard Maan, maar het is een beetje gekke vorm. Er zit ja, een soort dus, taai ja, in, ja, ja, ja, ja, ja. maar het, ja, het maakt hem leuk. ook wel weer speels. Ja, het is een leuk ja, hema. Ik krijg vaak toch van mensen die dan ja. komen ja. speels. Even vraag je dus tussendoor. Ja. Jullie komen uit uh, Hillegom. Ja, ja de ik kom uit. Uh, oorspronkelijk ja. Wat, wat ja. heb je ooit naar Zandvoort? Of je vader in feite. Nou, uh, mijn vader wilde uitbreiden. En die... Uh, kijk, de, de historie van de HEMA uh, is zo... Dat uh, je had destijds rinkel. Ja. ja. Uh, en voor de oorlog was dat een uh, chique tea room en een bakkerij. In ja, de familie. Ja. En uh, die jongen, dat was de man van Mink van der Meulen. Ja. Toen. En ja. Die overleed heel vroeg. In 69, denk ik. Of 68. Ja. Uh, op jonge leeftijd. Ik geloof dat hij nog maar 39 was. En toen, en mijn, mijn vader was toen aan het kijken. En die raakte in contant, uh, contact met die familie. En, uh, en zo is dat eigenlijk al. En het leuke is dat Rinkel als firma nog steeds bestaat. Dat is, uh, is voor mij. En dat is eigenlijk dan weer ja, de huisbasis. Nou, rinkel ja die bestaat oh, nog oh. Dus die firma bestaat nog ja en die dus uh, dat is een firmaatje waar ik wel trots op ben en die doet eigenlijk alleen maar in zandvoort uh, vastgoed maar alleen in zandvoort Tekelen. Was er ook aangekoppeld, de familie Jongsma met Rinko? Ja, ja, ja, die Jongsma had daar ja, die, die ja. Had van alles mee te maken. over die oude uh, meneer Jongsma, die woonde in de Oranjestraat recht ja, tegen nou, nou, ja, nou, ja, ja. En toen was er nog, en, vroeger nog een benzine station. Ja, toen zat die en, garage er nog achter. We hebben het toch wel over de oude tijd, hè? Dit is wel <laughs> leuk, hè? Ja, nou ja, ja, he. ja mijn eerste nieuwe auto kocht ik bij uh, Jongsma. Ja Die zijn toen naar het station gegaan. En ja. toen uiteindelijk gestopt. Ja. Dus en ja, nou Noord. Nieuw Noord hebben ze nog, heeft Jan ja. nog even gezeten. Ja. Ja. Dat, ja. Uh... Maar Jan uh, is natuurlijk ook al lang geleden overleden. Ja. Dus, ja. Uh, maar toen was die zaak ook al gestopt. Want die zoon die, uh, die, uh, is er niet in gegaan. Die is er niet in gegaan. Nee, dat is jammer. Uh, ja. Rinko was altijd een. Uh, een bedrijf van enorme ja. naam, in Ja, schip, hè? Ja. Die daar, dan... ja. Ja. ja, Die plek daar, dat was belangrijk voor het bedrijf. Ja, maar, ja, je, maar je ziet natuurlijk het dat het die bedrijven al allemaal uit die centra ja. verdwijnen. Ja. Ja. Ja. Ja. Nog even, nou we jou ja. toch hier hebben, maar we moeten bijna afsluiten gezien de tijd, zie ik. ik even een vraagje. Ja, jij geeft het Misschien hebben we dezelfde vraag. Nou ja, ja, over, ja, ja? Nee, nee, ik begreep dat jij over dat uitbreiden, daarom vroeg ik het ook heb jij dat van de, de McDonald's, hè, het pand van McDonald's ja. waar he, he, Heintje Dekker Dat zit. heeft dus winkel gekocht. Ja. Ja. Aha, dat, dat is dus het Dat het Rinkel dat het heeft dat verhaal. gekocht. Blijft uh, Heintje daar zitten eigenlijk? Hij, hij heeft natuurlijk, maar... ja, hij nou, moest wat verbouwen. Hein okay. uh, heeft een, een, een, kort, uh, kort, een kort contract, zoals dat heet. Ja? En uh, we gaan over uh, na afloop kijken hoe dat verder gaat. Maar hij wil denk ik wel overdragen aan zijn kinderen. En dan zou dat okay. heel logisch zijn. Okay. Ja. Maar dat zijn natuurlijk ja, besluiten voor die familie. Maar ja. voorlopig zit ze in een mooie winkel. Wat jullie ja, ja, ja, En ja, ja. blijft het zo als steeds. Ik vind dat het er netjes uitziet. Ja, ja. Zit en, er ook en dan nog even kort vragen. Want dat vraagt natuurlijk iedereen, uh, bliss of, of ja. far out, ja. uh, out ja. uh, En een bedrijf wat uh, afgezien van de bierwinkel. Eigenlijk nooit zo geweldig heeft gelopen. Nee, de bierwinkel was eigenlijk de enige dat die. Die was het redelijk waren. succesvol. Ja, daar, ja, ja. Ja. Nou, ik vind het, ook het wel mooi. Hebben jullie daar ideeën al of locatie? ben je bezig? Ja, het het, het mensen willen niet hard. omhoog. Dat is het oh, punt. Okay. Hebben jullie ideeën of zijn jullie ideeën ontwikkelen? Nou, kijk, ik ben zo langsmond uh, wel van mening dat ik misschien maar daar uh, woningen moet gaan maken. Ja, ja. Nou, nou, nou, daar zit nou, ja. ik dus als, al te denken. Als het allemaal niet wil werken, ja. is dat misschien een interessante optie. Het was overigens Vroeger het woonhuis van de familie Rinkel, Mevrouw Rinkel keek daar nou ja. uh, naar beneden. Dus, uh, maar uh, ja, het is, het is, ik denk, het is heel gek. Duitse mensen die komen wel omhoog, die kijken wel, ja, en uh, die zijn maar wel. Wij, uh, doen we Nederlanders ook. doen dat ja. niet. Ja. Oké. Okay. En dat is gewoon, uh, ja, ik denk dat de tijd uh, uh, rijp is om daar woningen te maken. Dat denk ik wel. Maar voorlopig zit uh, far Out er nog wel in uh, okay. tot en met uh, maart. Oh, ze hebben nog een contract. Tot. Ja, ja. Tot maart. Ja, ja, ze zit er nog even in. Dus, uh, ja. Nou ja. Okay. Goed, we gaan het allemaal ja. zien. Ja, Leuk natuurlijk. dat je even kwam vertellen ja, ja, ja, oh, ja, ja de hele leuke panelen ja. en ja. de redenen. Ik hoop daarachter. dat ik andere mensen aanzet om het ook te gaan doen. Nou ja, dat is een zou helemaal mooi zijn. Okay, super. <laughs> Goed. Ja. Dankjewel. Ja. Wij gaan zo op naar het laatste onderwerp ja. van vanochtend. Maar we ja. gaan eerst even naar Raccoon luisteren. No No mercy.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 Lea ja, Raccoon, no mercy. En wij gaan door met uh, de laatste gasten van vanochtend. Twee jonge gasten zitten er. Twee jonge gasten, vond. ja, Sim en Lea. En Lea, ja. ja. En die hebben iets met kerstmis te maken. Ja. Het is wel met de, deze ja. temperatuur ja. een raar onderwerp, <laughs> hoor. Ja, wat gaat er gebeuren met kerst? Wat gaan jullie doen? Ja, we gaan een toneelstuk opvoeren. Oh. In voor... de krocht. Nee, in oh. oh? een veel grotere school. Oh. En waar dan? Oh. Toen maar. Uh, in de stad Schouwburg. De stad Schouwburg. De stad Schouwburg. De en, Schouwburg. en hoe heet dat toneelstuk? Uh, Luce en Marley. Oké, okay. en waar gaat het over? Uh, het gaat over een jongetje die uh, had uh, hulp nodig, ja. en uh, want uh, hij had een ziekte of zo. Ja, ik ja. weet het niet meer helemaal. Nee, hij is het nu zijn rol. Uh, is hij aan het, oh. aan het uitleggen? Nee. Ja, natuurlijk. Nee, het is zeg maar het kerstverhaal uh, Scrooge, dus okay. over de. Ja. Alleen dan vervormd uh, naar twee vrouwelijke hoofdrolspelers, Luce en Marley. Een andere invulling van het verhaal, zeg ja. maar. Ja. Ja. Okay. En dan zijn jullie daarvoor uitgekozen. Ja, nou, ik eigenlijk. Ben jij ja. uitgekozen? Lea zit in het zwangkoor. Oh jij, jij, oh, jij bent ben je te oud? Of, uh, nee, heb je ik je mag... heb wel echt auditie gedaan. Okay. Alleen, uh, nou ja, ze waren waarschijnlijk niet wat. Ik wat, wat, was waarschijnlijk niet was... wat ze zochten. Oké. Okay. Maar ze hebben mij wel gevraagd of ik uh, wil zingen in een klein koortje daar. Oké, okay. okay. voor de show. Ja. En Sam, jij gaat zingen en acteren. Ja. En gaat dat, kon je dat wel? Of je... Ja. Ja? ja. Kun je wel nou ja. een beetje zingen? Ja. <laughs> Dacht <Dank> je? <laughs> en en wat, is het moeilijk? Nou, niet echt. Nee. Ja, wij kregen de tekst kregen wij binnengestuurd toen. En uh, daarvoor hebben wij Sam nog nooit horen acteren, zien acteren. Nou ja, kleine dingetjes voor school. En toen heeft mijn moeder, uh, zijn oma, die heeft dingen met hem doorgenomen. En uiteindelijk bleek hij gewoon heel goed te zijn en oh. precies te begrijpen wat hij moest doen op welk moment qua ja, ik emoties. Ik had maar, Talent ben ik had maar twee, nou, één of twee keer geoefend. En toen kon je het al helemaal vertellen? Ja, uit mijn hoofd helemaal gelijk in één oh. keer. Nou, je bent echt uh, talent, hè? Ja, Lea, zijn jullie sowieso uh, geïnteresseerd in, in dit soort dingen? Zou je graag uh, in toneelverenigingen of, of weet ik veel, al dat soort dingen meedoen? Nou ja, ik weet nu even niet wat Sam uh, natuurlijk nou, wil doen, maar ik weet dat ik zelf... Uh, je, ik je denk dat hij er door... wel in door wil, maar... <laughs> Jouw interesse ligt daar ook? <laughs> ja, heel erg. Ik wil ook, uh, na mijn middelbare school, wil ik echt naar een theateracademie... Uh, academie, theater. Want jij zit voor in het nest, hè? Het nest ja. speel jij toch ook, hè? ja. ja. En daar dus zit ik inderdaad in, ja. de, in de selectieklas. Ja. Ja. En Sam gaat ook naar het nest. Of doe jij uh. al? Jij doet al aan muziek, hè? geloof ik. hè Ja, maar dat is al afgelopen. Gitaar weef, hè? Nieuw Wave was jij, hè? Ja. Uh, ja. ja. ja. Dus afgelopen. Gitaar spelen kan je ook al? Ja. <lacht> nou ja. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Het is niet te geloven. En ik ga ook... Nou, ik... Uh, Ga ik drummen? Weet ik. Nou, we gaan even kijken. Uh, hij wilde inderdaad gaan drummen. Maar nu omdat uh, Luce en Marley... Uh... Ja. Om de hoek staat, weten we nog niet zeker of dat wel door kan wel gaan. Wel zo'n ja. elektronische waar je koptelefoon op kan. Nee, he, voor je ja, vader. een <laughs> om de buren. Om de buren. Oh, okay. <laughs> ja, ja, ik denk. Als hij aan de rol vastgekoppeld zit, omdat hij gecast is, krijgt hij volgend jaar van Scrooge een heel jaar lang uh, theaterlessen en muzieklessen. Oh, wat leuk! Dus. Um, ja, de drumles, dat gaat even een jaartje. Nee, de ijs in de stift. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar Leuk. vertel nog eens even iets meer. Want nou ben ik in... Dit is dom, ja. hè? We zeggen even. Dit is dom, Ja, ja dolly, ja, ja, oh, ja. oma. Ik ben zijn oma. De oma en, uh, van Sem. en de moeder van, van Lea. Dus hier zitten tante en neef. Hier zitten familie. Ja, ja. Even die organisatie achter deze opvoering. Scoots, ja. Wie is dat? Wat is dat? Nou, het is een initiatief wat uh, om het jaar plaatsvindt. Mm -hmm. Het is uh, de eerste keer uh, gedaan door Erik van Muiswinkel. Die mocht het stuk helemaal ja. naar zijn hand. In Haarlem? Hè? In Haarlem, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. In de Haarlemse stad Schouwburg, ja. want daar gaat het in feite van uit. Ja. En hij heeft het stuk helemaal naar zijn hand geschreven. Het jaar daarna, uh, of nee, twee jaar daarna, is er weer een heel andere productie geweest ja. van Scrooge, weer heel anders geschreven, manier, benaderd. Weer, ja. Daar heeft Lea toen Ook, drie rollen ja. in gespeeld. Ja. En ja, dit jaar is dus Brigitte Kaandorp gevraagd... Okay. Om, uh, om het stuk onder handen te nemen. Nou ja, dat gaat natuurlijk hilarisch ja, worden. Natuurlijk, want ja. in plaats van Scrooge en Marley... Uh, die in dat stoffige kantoortje samenwerken... Uh, is het nu uh, Loes en Marley, twee Bloemendaalse dames op stand. En die hebben een Marokkaanse werkster met drie ah. kinderen. En een van die kinderen is echt heel ziek. Nou, daar zit het zieke kind voor je. Ja. ja, is hij gecast op... op uh, op de, op de rol ook specifiek. Ja. Ja, hè? Ja. Hij okay. heeft auditie ja. gedaan. Echt op de rol van... Uh, dat ja. is dus in feite Tiny Tim. Hè? Ja, ja, ja, ja. In het ja. oorspronkelijke ja, ja, ja. stuk. Ja, ja. Maar hij heet... Uh, stel je maar even voor. Hoe, Hoe heet, je heet je ook hij ook weer? Sam. Nee. Tiny. Ja. <laughs> Taleb Kamel. Taleb Kamel. Kamel. Oh, ja. oh een mooie naam. Ja, hoor, ja. Marokkaanse moeder. Ja. En ik ja. ben half Marokkaans. Ja. ja. Oh, Oké, okay. ja. ja. goed. Ja, ja. Nee, maar er staat dus een, ik wil dat graag weten, er staat een hele organisatie achter, ja. een professionele organisatie. Ja, ja en uh, er wordt uh, met, uh, met sponsors gewerkt om die productie van de grond te krijgen. Dit jaar hebben ze gekozen ook voor crowdfunding. Okay. En ze hebben het uh, bedrag wat, wat ze in hun hoofd hadden, 20.000 euro, is ja. inmiddels gehaald. Oh. Maar ze hopen daar nog een stukje bovenuit te gaan om de talenten die mee gaan doen weer een stapje verder te helpen in hun... Uh, in hun uh, carrière? Ja, ja, in uw kanaal. Uh, ja. Ja. Ja. ja. Goed. En Sam, jij bent 9 jaar, hè? Ja. ja. Hey, en uh, zijn je vriendjes uh, jaloers op jou? Nou, ik heb het wel... Uh, zo wat iedereen op school vertelt. En uh, ze zeiden, oh wat goed Sam En uh, toen vertelde ik aan de klas dat ik door was. En, uh... Ja, was ja. iedereen blij. Ja. Nou, dan ben je een beetje beroemd hè. Nou, de hele school kent me al. Ja, maar ja. ja, maar, ja, maar, maar dat komt omdat ik op die school heb gezeten ja, maar, voor jou. Ja. Ik twijfelde niet ja, aan nee. Sam. <laughs> <laughs> Straks ben je nog beroemder hè. Als ja. je echt gaat spelen. Ja. Want dan gaan ze natuurlijk allemaal naar jou kijken denk ik. Ja. Ja. Ja. Nou, uh, sommige kinderen uit de klas komen misschien of misschien ook niet kijken. Nou, Dat weten ze nog ze niet. Wel, jawel, zijn toch. Elkaar, ze ja, zijn ja. ze duur? Oh, jee. Ja. Ja, ja. De Lea, zijn nee. de repetities al begonnen? Nee, nog niet. Wanneer starten jullie ongeveer? Dat weet ik niet precies zet uit mijn temen, hoofd. Dat weet temen. mijn moeder ja, wel. Dus ik zal het weer overgeven. He? Ja. Uh, 19 augustus gaan de repetities oh, starten. starten. Ja, uh, en Par ze reasonen. krijgen dan één keer in de week uh, intensief theaterles. Hmm. Uh, alvast leidend naar hun rol. Okay. En de zanggroep die krijgt ook één keer in de week uh, repetitie. Om, uh, oh. ja, om alle liedjes mooi uh, uit hun hoofd te leren. Okay. Ja. En wanneer is de opvoering? de uitvoering is rond de kerst en uh, rond het uh, oud en nieuw. Schouwburg. In de stad Schouwburg. Er zijn heel veel uitvoeringen. Sem is niet bij alle uitvoeringen simpelweg omdat dat niet mag volgens de, de kinderarbeidstijdenwet. Ja, ja, ja, ja. Dus daarom zijn er ook, er zijn 32 kinderen gecast. Okay. Uh, maar ja, de kinderen mogen allemaal maar een paar voorstellingen ja. doen. Nee, snap ik. Ja, het zie je met ook. Ja, zo. ja, ja. Uh, precies. Ja, Die, die kinderrollen worden steeds vervangen door ja. een ander kind. Ja. En uh, ja, Dat is in dit geval uh, net zo. Kunnen jullie het een beetje combineren met je school? je uh, repetities? En, en, daar wordt natuurlijk rekening nee. mee gegaan. Ja, ja ze ja. houden inderdaad rekening met schooltijden. Op de woensdag en de zaterdag zijn de okay. repetities. Is dat overdag? En, uh, ja, ja, is ja. overdag. Ja. En uh, er worden straks vier vrijstellingdagen aangevraagd, mm -hmm. officieel. Ja, ja. Hey, en dan moet je een speciale kostuums uh, aan jullie allebei ja. trekken, Ja. Leuk? Ja. Specie, weet je ja, dat allemaal ja, nog niet? Is allemaal nog een verrassing? Ja, ik weet nog niet wat ik aan moet. zo. Ze nee, dus nee. moeten natuurlijk ook eerst even opmeten welke mate die ja, allemaal ja, heeft. Ja, ja, ja. ja, en ja bij jou ook de natuurlijk. de komende he? maanden worden ja. kostuums ja. Uh, gemaakt ja. Ja. natuurlijk. Ja. Ja. Hè? Nou, spannend hoor allemaal. Ja, en dan in een uh, officiële grote schouwburg. Hè. Ja. ja, het is echt geweldig. Ik heb nou, dan dan dan dan inderdaad. Hoor, ik even hoor. het grapje met de gekrocht. Ja. Want dit is ja. echt ja. allemaal hè. Nee, ik heb inderdaad twee jaar geleden daar gestaan. Echt met een acteurrol. Oh, je kent het al? Ja, ze heeft het ja, ik, ja. ik heb daarin meegespeeld inderdaad. En het is echt geweldig. Gewoon, ik had een paar rollen met tekst. Maar gewoon één rol zonder tekst. En gewoon daar op dat podium mogen en staan. Met en met mogen lopen precies. Ja, ja, ja, ja, dat is echt geweldig. We ja. waren toen ook belangrijke mensen. Hè? Waren ook beroeps, ja. Ja, een beroeps, ja, we hadden... Ja. Concept, oh, het is koets, een, een, een en mix. Ja, okay. ja, ja. En wie waren er toen? Uh, toen uh, er daar waren. Uh, Peter de Jong. Okay. En uh, ja, van Mini oh, en Maxi. Elsje de Wijn. Elsje de Wijn, inderdaad. Ja. En ik, Joost Prinsen. Ik zat, ik zat ja, Erik, Erik Engert. Erik Engert. Wat is de echte naam? Joost Prinsen. Nou, het zijn niet de minste. Nee, nee het zijn echt, uh, en echt wie, wie professionals. En die komen er dit jaar. Weet u dat al? Of is dat? Dat is nou Brishy. Brishy te gaan lopen, inderdaad. Maar, okay. ja. ja. Ja. Maar ik ben. Da daarom, dat is ook eigenlijk waarom ik echt weer auditie wilde doen. Want ik ben ja, een heel groot fan van Brigitte Kaandorp. Ja. Uh, ook ja. door mijn moeder. Dus ik dacht van weet je wat? Ik ga auditie doen gewoon zodat ik. ik en ook, weer op dat podium mag staan. <laughs> en zodat ik Brigitte Kaandorp uh, ja, cool. kan zien zeg maar. Nou je gaat zingen in het koor, is natuurlijk ja. ook hartstikke leuk. Ja geweldig. Het is weer wat anders. Ja. En ik ben ja. best wel blij ermee inderdaad. Ja. Ja. <laughs> ja, over een maandje ja. moeten jullie aan de bak. Ja. ja. Over een paar weken. Hey, en wat ga je zingen? Weet je dat dan? Uh... Een leuk liedje? Kun je wat zingen? Ga zingen? Zijn klein. Ja, dat zijn kerstliedjes ja. die erin verwerkt. Maar ja, het hangt van Brigitte Kaan door op af. Ja, dat je niet. Die is misschien nog wel aan het schrijven daarvoor. Die is nog bezig, ja. Ze regelmatig dat ze zitten zweten. Ja. Ja. Ze zitten oh, okay. ja, ja, ja, met de regisseuse ja. samen. Ja, ja, ja. En, uh, maar Lea, als je zo'n fan van Brigitte Kaandorp bent, kan ik wel een handtekening voor je regelen. Oh. <laughs> nou, dat ik komt wel goed hun met hun jou. Hun <laughs> goed. Jongens, we zijn zo'n beetje aan het einde van het programma gekomen. We weten wat jullie gaan doen en hoe je erover denkt. Hartstikke leuk. Uh, misschien misschien wil, je... wil Sam nog iets zeggen. Ja. Lea, heb je nog iets te vertellen? Wat wil je nou, zeggen? Of, uh... Je hebt er vast zin in om het te gaan ja, doen. Ja, en het ja. is een eer om uitgekozen te worden. Nou, ja, ja. nou. Dat is het zeker. zeker. En Lea ook. En Lea kent het natuurlijk al een beetje. ja Maar ja, ja, toch, maar, maar, maar hè? Alsnog is het natuurlijk heel erg mooi dat je gewoon gecast wordt en gewoon ergens voor gevraagd wordt. Ja, en, en Ook eh. leuk uit, uit één gezin, dat is ook leuk natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Toch? Ja. Ja. Want Sam met je nicht, hè het is je nicht. Tante. Hè? tante. Of tante. tante. Oh, tante. Ja, ja, dat is ja. tante. Oh, sorry. <laughs> ja, wacht even <eventjes. laughs> Ja, leuk. Goed. Jongens, leuk dat jullie er waren. Ja, Misschien dat, ja. dat we... Misschien jij bent de redactie, Gerry. Misschien ja, als jullie tijd, wat uh... verder zijn in oktober, november. Wil je dan november, nog wel een keertje komen? Een keer ja, vertellen hoe het, ja, hoe het gaat. Ja. Allemaal. Goed. Lijkt me heel erg. Dan zorgen we dat we er zijn. Hè? Goed. Oké. Okay. Bedankt jongens. Ja, bedankt. Oké. Okay. Goed. Wij zijn aan het einde van dit programma. Bijna rest ons eigenlijk nog uh, de agenda. De agenda. Uh, nou, we hebben de vaste punten, de tentoonstelling Anne Frank in het museum. Nog, nog tot expositie, eind van het jaar, hè? Tot einde van het jaar in pluspunt tot uh, eind 1 augustus nog. Uh, ja. We hebben Zandvoortse Strand en de tentoonstelling over het uh, strandleven in het museum uh, tot 16 augustus. En tot eind augustus zomerexpositie in Nagatakerk. Uh. Help, help uh, exposities uh, nog ja. wel, hè? Ja. En dan hebben we 18 juli, uh, dat is vandaag, uh, is er een strandfeest bij de Safari Beach Club. Vanaf 1 uur, entree 15 euro. Ook vandaag is er een beachparty bij de haven van Zandvoort vanaf half 6. 10 euro, an, euro entree. En vandaag en morgen... Ik heb ze al zien staan. De Kids Fun World op het Badhuisplein. Oh, he, dat is de vervanger van de kermis. Okay. Ja. En dit zijn allemaal kinderattracties. Oh ja, ja, ja, dat ja. zou komen. Ja, ja. Dus en ja, Morgen op circuit hebben we... Een Dutch National Racing Team... racers... En we hebben nog tot 24 juli dat uh, volgende week nog recreade in het centrum. Uh, ja, en nog, uh, nog één week. Hè? Ja. Ja. Uh, dan is er op 25 juli het uh, Ayuma Summer Festival van half vijf tot tien uur. En op 26 juli is er een vlooienmarkt op het uh, circuitpark okay. van negen tot vier. Dat zijn even de evenementen de wat er op dit... Ja, volgende is. week... Uh, Komt de rest weer. Ja. Goed, we zijn aan het einde van de uitzending. Uh, we bedanken Floris Faber van uh, Hoogland. Uh, heel erg voor de gastvrijheid. En de goede zorgen. Natuurlijk uh, danken we de Jonas Parson. Uh, voor de techniek. en Parson. de regie. Dat is. Jij zegt Parson. hem op zijn Engels. Ik zeg hem <laughs> op Engels ook. Denk ik. is ook leuk. Ja. Nee. Uh, Yvonne en Gert uh, voor de koffie. Ja. En uh, Gerry. Uh, Bedankt ja. voor de uh, medepresentatie. Ja, ja, dankjewel Don de ja. was weer heel gezellig. Ja. En uh, wij gaan eruit met Electric Light August, en Mr. Blue Sky. 6x9, straks meer.